Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een ziekenhuis in Gaza moet meerdere operatiekamers sluiten om stroom te sparen. Er is weinig brandstof in Gaza. Deze arts vertelt dat de zonnepanelen ook kapot zijn de De operatiekamers die nog wel open zijn, kunnen nog maar 48 uur vooruit. Daarom worden patiënten ook buiten behandeld. There are so many wounded that they are now in the ambulance bay in the parking lot. They've turned it into a ward and they got some um, marquees to cover them. Ja, hij zegt dat mensen die niet gestorven zijn door de raketten op Gaza nu vaak alsnog sterven doordat er geen zorg voor hen is. Twee mannen krijgen een jaar cel omdat ze meewerkte aan een aanslag rond een fruitbedrijf in Hedel in Gelderland. Het bedrijf werd afgeperst omdat ze drugs tussen een lading fruit bij de politie hadden gemeld. Er waren bomaanslagen bij medewerkers en familieleden van de directeur. De twee mannen regelden die adressen. Slecht nieuws voor Suzanne Schulting. De short trackster is tijdens een training gevallen en werd daarna geraakt door een andere schaats. Schulting raakte gewond aan haar rug en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De short trackster staat... Sinds kort pas weer op het ijs, ze moest van de dokters rust nemen omdat ze oververmoeid was. In Amerika is een dief op een slimme manier gevangen. De man probeerde een auto te stelen bij een sloopbedrijf... maar voordat hij wegreed, besloot de eigenaar van het bedrijf... hem met auto en al op te tillen met een heftruck, vertelt de politie. De politie zei dus dat de heftruck de auto zo'n 6 meter omhoog tilde... en dat hij daardoor geen kant op kon. Hem arresteren werd dus een makkie.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 Dit nummer van Hoefs is dat er ook op dit uh, nummer van Hoefs iemand is te horen... die ooit Del heeft uitgemaakt van Cloud Machine. En eerder hadden we een ander voormalig lid van Cloud Machine laten horen. Want Richard wij en Ruud Houding kennen elkaar van dat verhaal, van Cloudmachine. Uh, Richard speelt tegenwoordig bij Hooves mee. En Ruud doet het tegenwoordig helemaal solo. Dus dat is uh, een beetje het uh, hele verhaal van uh, de geschiedenis van Cloudmachine. En wat daarna is uh, gebeurd. Maar goed, uh, dit is ook meteen het derde uur van deze alternatieve FM. Want dan heb ik ook meteen een klein beetje in een doopcel gelicht van twee uh, muzikanten uit uh, dit hele verhaal. Hooves uh, is nog steeds bezig in de popronde. Want daar maken ze net als bijvoorbeeld Panda aan de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 van de week ook weer een een of andere download link en dat was dan uh, weer een Amerikaanse variant uh, van een uh, Dropbox en dan ineens moet je het materiaal uh, er even uit uh, zien te plukken waarbij die Amerikanen zo slim zijn dat je dan gelijk een heel abonnement uh, erbij krijgt. Het zat vast aan dit, dat is wel een Nederlandse band trouwens, Wesleyan heette ze en uh, ze brengen het uh, materiaal meer uit voor het buitenland dan hier in Nederland.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 Geldt niet voor dit uh, fijne tweetal. Ze komen uit uh, de gemeente Zaanstad. En. Ik vind het allemaal zo. Een van de twee is zelfs ook geweest. Ik heb het over Middenweg. Want, vrijheid. Wat er gebeurt, dan blijven we allemaal maar aan de kont hangen van de man. Die zet wat we allemaal doen. de Eén vuist voor de vrijheid. Twee vingers voor de bies. Drie ogen open. Yeah, is de lijf die ik kies. Uh. Eén vuist voor de vrijheid. Zeg twee vingers voor de priest Drie ogen, open Ja, dat is de lijf die ik kies Duizelige dagen, misselijk verkranten Ongezonde mindstate, ongelijke kansen Verraderlijke leningen, uitgebuiten landen Radicale meningen, altijd twee v kanten, v kanten.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 Unlock your true potential and figure it out And that's what I talk about When I talk about learning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 We're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 Noord-Hollandse band. Ze komen uit Den Illup. En dat ligt, uh, nou, laten we zeggen, schuin boven Amsterdam. Maken ze ook weer muziek. Uh, en ze gaan op 7 december, schrijf het even op, gaan ze een EP-release show houden in Podium Victoria in Alkmaar. Daar, daar zullen ze dat doen. En de band heet Juridijs.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 Ja, Marcus. Want daar had jij een paar weken geleden had jij er nog iets over verteld over deze band. Want het deed jou ergens aan denken. Ja, dat was niet deze track. Volgens mij had je er een andere track op staan. Ja, ja. Van Ivy Fox. En ik dacht, dit lijkt net Paramore. Ja, dat was het. Dus...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 ja, dat, dat is wel een beetje de muziek die ik vroeger altijd luisterde. Is het zo? Zowel van Paramore als Nightwish. Ja. Um, en nou haal jij die je weer om te voorstellen. Ja, ja, maar goed. Ik uh, ben fan. Ja, jij bent fan? Ja, daar ben ik wel fan van. ja uh, dan mag wel weer terugkeren deze muziek. Uh, dan, nou ja, goed. Uh, Marcel van Kuik heeft solo cycles nog in zijn uitzendingen uh, gehad, hè?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 Of jij de, dat ook de, gaat doen. De akoestische setting is er niet gehaald. Of, uh, volgens uh, mij gaan ze, gaat ze überhaupt niet akoestisch spelen. <laughs> dus het wordt net zoiets als Stranger in Paradise. Die we die hier uh, in juli uh, geloof ik een keer hadden. Ja, die, die, inderdaad. Waar de gitaarversterker naar ging. En ik denk, oh, oh, hij staat nog op het standje voor het podium. <laughs> en vervolgens <laughs> gaat hij nog harder. Ja, zoiets. <laughs> um, goed, uh, nou ja. We zijn uh, weer zo langzamerhand aan het einde uh, van de uitzending. Dus kijken of we het nog kunnen eigenlijk. Uh, iets uh, van, nou ja.